1 Uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. De Nederlandse trainingsmissie in Irak wordt waarschijnlijk in het weekend hervat. Het kabinet schrijft aan de Tweede Kamer dat de trainingen in het noorden van het land. naar verwachting dan weer verder gaan. Gisteren werd bekend dat de trainingen tot na de orde waren opgeschort. vanwege een verhoogd dreigingsniveau. Dat besluit was genomen door de Amerikaanse commandant van de missie tegen terreurorganisatie IS. Vanwege een staking van de luchtverkeersleiding in België is er urenlang niet gevlogen op luchthaven Zaventum in Brussel. Rond deze tijd zou de staking worden beëindigd. Tientallen vluchten zijn geschrapt. Passagiers wordt aangeraden contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij. De staking begon vanochtend nadat een bijeenkomst over een sociaal akkoord op het laatste moment werd afgelast... omdat de directie bang was dat de vergadering zou worden aangegrepen voor nieuwe acties. Een verbod op onverdoofd ritueel slachten tast de vrijheid van godsdienst te veel aan, zegt de Raad van State in een reactie op een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Joden en moslims slachten hun dieren om religieuze redenen zonder ze te verdoven en hebben daarom ontheffing gekregen. Volgens de Partij voor de Dieren houdt de vrijheid van godsdienst op waar het lijden van andere, mens en dier, begint. De Partij voor de Dieren trekt zich dan ook niets aan van het advies van de Raad van State... en dient vandaag een wetsvoorstel in om onverdoofd slachten te verbieden. De Spaanse politie heeft een lang gezocht kopstuk van de Baskische terreurbeweging ETA opgepakt. De man van 68, die bekend staat onder de naam Josu Ternera... werd in 2002 vervolgd voor zijn rol bij een aanslag in 87 op barakken van de Spaanse politie. Daarbij vielen elf doden... Sinds die vervolging was Ternera spoorloos. Hij is nu met behulp van de Franse geheime dienst opgepakt in de Franse Alpen. Het weer in het westen en zuidwesten schijnt de zon... maar vanuit het noordoosten neemt snel de bewolking toe. Mogelijk valt later op de dag in het oosten nog een bui. Het is 13 tot 17 graden. Morgen wisselend bewolkt en ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In Noord-Holland een melding vanaf de N230 de weg Maarsen naar Utrecht. Tussen Maarse Dorp en Overvecht, nu een kleine 10 minuten langzaam rijdend verkeer. En dat was de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land.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 Treintje Oosterhuis hier bij ZFM Zandvoort. Zandvoort luncht op uw donderdagmiddag 16 mei 2019. Hartelijk welkom bij het tweede deel van Zandvoort luncht hier op uw donderdagmiddag, zei ik al. En uh, wat kan u verwachten deze tweede uur? We bellen zo meteen rond de kwart... Klok van kwart voor kwart voor twee bellen we met Suzanne Jansen. Zij praten over hun vrienden van Zandvoort live tijdens de 24 uur van Zandvoort. Het krijgt steeds meer vorm, een hele mooie line-up kan ik jullie wel vertellen. En zij maakt steeds wat artiesten bekend hier live op de radio. En dat vinden wij allemaal, vinden wij allemaal heel erg leuk. Dus vandaar dat wij graag deze, de, de, dit evenement steunen. Zometeen gaan wij ook nog natuurlijk bellen met Dolly. En, en Dolly uh, gaat natuurlijk het uh, nieuws uh, presenteren vanaf haar uh, computer. Want uh, ja, zij, uh, zij is er komende weken eventjes uh, niet. Uh, uh, van het weekend zou ze nog wel in, tijdens de Jumbo-race op zaterdag een programma gaan presenteren. Samen met een uh, collega. En um, ja, dus, uh, dus ja, dat, dat is wel uh, even belangrijk om te melden. Wij wensen in ieder geval Dolly heel veel succes en herstel met haar uh, operatie. En uh, dat, uh, dat het maar uh, snel uh, dat je maar snel weer op de stoel van de Sidekick mag zitten. In ieder geval het tweede uur van Zandvoort lunch. En zo net is er ook een, een, een mediabericht van NH Nieuws naar buiten gekomen. En burgemeester Liek, Niek Meijer heeft daar een, heeft een, een reactie gegeven. En we wachten heel eventjes tot de reclame voorbij is. En uh, we gaan uh, luisteren naar het interview. Ik kan het niet simpeler zeggen. Het, uh, het interview... Uh, is even aan het laden. Wat, wat we al verteld hebben, uh, dat, dat de, de computer een beetje een storing heeft vandaag. en Dus daarom loopt de boel niet helemaal uh, lekker zoals het, uh, zoals het moet. En daarom gaan we nu nog één keer proberen... wat burgemeester Niek Meijer te zeggen had bij Enna Nieuws. Dat we op onze kop gaan staan. Ik kan niet simpeler zeggen. Uh, we gaan vijf dagen lang een feest organiseren. We gaan van alles uit de kast halen. We gaan met de regio nadenken over hoe gaan we die bereikbaarheid nou eens op een ander niveau tillen. Uh, bij ProRail zeiden ze we kunnen het niet aan uh, hier qua hoe het nu is geregeld. B bent u daar al in gesprek om daar wat verbeteringen te brengen waardoor het hier per trein beter bereikbaar wordt straks? Uh, wat wij aan het doen zijn is de discussie aanjagen met de NS en ProRail. En dus komen dit soort zaken nu naar boven van wat moet er nog opgelost worden. En daar gaat ProRail ook een plan op zetten. Dat is echt mijn overtuiging. Want het kan toch niet zo zijn in Nederland dat daar wij weer zeggen... het openbaar vervoer moet flexibel en goed zijn... dat er opeens belemmeringen komen. Het Rijken heeft ook gezegd, we gaan dingen mogelijk maken. We geven geen budget met geld, maar we kunnen wel dingen mogelijk maken. Nou, dit hoort daarbij. Dus u rekent erop dat het Rijk gaat bijdragen... om ervoor te zorgen dat de treinen hier straks nou ja, massaal naartoe rijden? Ja, want dat kun je niet, hoef je niet alleen voor het evenement te doen. Daar heb je vooral in de zomer... als wij meer dan 100.000 man op ons strand hebben, ook profijt van. Daar heb je ook met het woon-werkverkeer profijt van. Dus je gaat geen geld extra doen, nee. Je gaat investeringen naar voren halen. Dat is slim, denk ik, combineren. U zegt, we gaan vijf dagen een feestje bouwen. Er zullen ook mensen denken, dat wordt vijf dagen ellende. Zeker. Dat is hoe je op de wereld staat en hoe je ernaar kijkt. Zandvoort is een evenementendorp. En ja, wij kunnen dat. En ja, als het een feest is, geniet uiteindelijk iedereen. Dat was een reactie van burgemeester Niek Meijer. En dat ging over ja, het realiseren van de, het spoor naar Zandvoort. Want dat, daar, moet, daar moet nog wel wat aan veranderen. En uh, hij vindt dat het Rijk daar aan een bijdrage mag leveren. Wat ook al een leuk nieuwtje was. Want uh, tijdens uh, ja, de bekendmaking was er een jongen uit Schagen jarig. En uh, Charles uh, uh, was op die dag ma jarig. En hij, uh, hij vond dit wel een verjaardagscadeau. En hij heeft een eigen simulator in huis. De Formule 1 komt terug naar Zandvoort. En voor liefhebber en jarige Charl kan het niet snel genoeg gebeuren. En is het een droom die uitkomt. Als het om mijn verjaardag is, dan is het helemaal een mooi feestje natuurlijk. Absoluut. Ja. Mijn doel is eigenlijk als ik later oud ben en ik kijk dan terug naar mijn leven... en naar de Formule 1 en leuke dingen, dat ik denk... nou, ik heb best wel veel uh, toffe dingen mogen doen, zeg maar. Dus ja, de passie zit er echt wel in in dat opzicht, hoor. Absoluut. Dit is met Maximum Zandvoort. Nu de Grand Prix naar Zandvoort gaat, moet de planning misschien wel helemaal om. Als ik de datum van de Formule 1 weet, ja, dan ga ik natuurlijk niet op die datum trouwen. Zeg maar. dat, uh, dan, hoop ik, dan kan ik dat wel verzetten. Eigenlijk, natuurlijk, trouwen is veel belangrijker, absoluut. Maar het feit dat je dan daar staat, op de zondag brak te zijn... terwijl er ook een Grand Prix start, ja, dat is gewoon niet een leuk gevoel. Zeg maar. Het echte Formule 1 gevoel is voor Charles heel makkelijk. Ik ga ook naar België, toe, naar Spa-Francorchamps. Dan parkeer je in de bergen, dan loop je eigenlijk door de bergen richting het circuit... En dan hoor je al tijdens vrij training, hoorde je vroeger die V8 of V10, die hoorde je gewoon schreeuwen als ze omhoog gingen. En dat geluid, dat je gewoon kippenvel krijgt als je richting het circuit loopt. Dat is voor mij uh, wel passie van Formule 1, zeg maar. Ik kijk er wel heel erg naar uit, ja. ja, ja ik, ik ben in dat op zich wel vrij nostalgisch en ook uh, chauvinistisch dat ik toch wel echt uitkijk naar de Nederlandse Grand Prix. En dat was een bijdrage van Enna Nieuws, ons mediapartner. We willen hun daarvoor natuurlijk weer heel erg bedanken voor deze bijdrage. In ieder geval, we gaan weer door met muziek tijdens Zandvoort Lunch. En uh, dat, dat doen we natuurlijk nog steeds in het Songfestival Sweertje. En uh, ja, uh, o die heeft natuurlijk ook ooit meegedaan aan het Songfestival. Maar die hebben ook een cover gemaakt. En dat was ook tijdens De Beste Zangers van Nederland, wat ik het eerste uur over vertelde. En deze is ook wel heel erg mooi hoor. Met hun, uh, hun cover hier op uh, ZFM Zandvoort, uh, Zandvoort Lunch. Ja, de komende weken uh, gaat er natuurlijk een hoop gebeuren. Of komend weekend, want dan zijn de Jumbo race dagen. Wat uh, Dolly al zei, wij zijn uh, vanaf uh, 10 uur zaterdag in de lucht, in de Zandvoortse eten te horen... met het laatste nieuws van de Jumbo-race dagen. En uh, hartstikke leuk natuurlijk, onze presentatoren staan helemaal klaar... met een heel mooi uh, programma die in ieder geval uh, best wel een tijdje duurt uh, op deze dag. En uh, daar zijn we natuurlijk trots op als radio. En uh, ja, het is zeker leuk om maar uh, naar te luisteren vanaf 10 uur... het laatste uh, race nieuws op ZFM Zandvoort. En uh, het is nogmaals de moeite waard om te luisteren. Gisteren waren wij uh, te gast bij Pluspunt of eigenlijk bij de Blauwe Trem. Daar was de familiedag. We hebben een heel leuk uh, programma gemaakt en ook heel veel leuke organisaties gesproken. En laten we nou wel wezen, die organisaties waren zo enthousiast dat zij ons uh, aan het mailen zijn en graag nog eventjes binnenkort verder komen vertellen bij, uh, bij zfm Zandvoort uh, over hun bezigheden. En dat vinden we leuk. Heeft u ook uh, zo'n punt? Van, dat wil ik graag bespreken op de radio. Dat kan hè? U kan altijd even bellen. 02357 730393, nogmaals 0235-730393. Of stuurt een mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl en daar kan u alle informatie naartoe sturen als u een persbericht heeft of ons even wat wil laten weten. In ieder geval, dit is Zandvoort Luncht... en we zijn zo meteen weer terug met het Regionieuws met Dolly de Pierik. En we gaan eerst luisteren naar Oceaan van Raccoon.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 Alleen van mij. Raccoon met Oceaan hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Heeft u een tip voor ons? Bel gewoon gerust even hoor. 023 573 0393, Nogmaals 0693. 06 hoor je bij 0235730393. Kun je ook plaatjes aanvragen of zo. Dat maakt allemaal niet uit. Morgen is het natuurlijk weer een nieuwe stand voor het lunch. Hè? En dan hebben wij onze spirituele lunch. En dat betekent dat Greet van Meulen weer hier aanschuift... Uh, met, uh, met haar uh, mooie verhalen over uh, ja, spirit spiritualiteit. En u kan natuurlijk ook uh, inbellen voor een hele korte reading... met een vraag aan Greet. En uh, wilt u dat... Uh, Wilt u dat doen, dan kan u een e-mailtje sturen naar g.vermeulen.zfmzandvoort.nl g.vermeulen.zfmzandvoort.nl Of uh, stuur een berichtje via onze Facebookpagina pagina Zandvoort Luncht. En dan kan u ons even opzoeken en toevoegen natuurlijk, want dat is wel belangrijk. En blijft u lekker dan op de hoogte van onze bezigheden hier bij de radio van Zandvoort Luncht. In ieder geval, wij gaan even nog een paardje draaien en rond de klok van half... Van half twee dan bellen wij met uh, Dolly en Pierik met het laatste regio nieuws. <middels> Dat zou ik hem toch graag winnen. Toto. Hier op Uzzantwoordse Radio. Ja, en het is uh, natuurlijk, Natuurlijk is het weer uh, tijd... Uh, voor, uh, voor het... Uh, voor het uh, regio, uh, regio... nieuws. Met uh, mijn... Uh, mijn grote vriendin... Mijn vriendin, mijn collega, mijn alles hier op de Zandvoortse Radio. Dit is het nieuws met Dolly. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, Dolly. Ja. Daar ben ik. Hallo, ja. vertel het. Vertel maar... ja, dat gaan we vertellen. Je bent zo met het Zongfestival bezig, Ik zit er helemaal in. Ja, hè. En, ja, ja, ja. En ik heb eens eventjes nagekeken. Vanavond gaat het natuurlijk gebeuren voor Nederland. En uh, het wordt wat hoor, want we zitten tussen allemaal grote namen. Tenminste landen die in het verleden goed gepresseerd hebben altijd. Wij zijn uh, als zestiende aan de beurt vanavond. En uh, vanavond zijn ook die landen aan de beurt... Waarbij onze bordgenote Erika Severs optreedt als tolk gebarentaal voor doven. Want er zijn natuurlijk ook doven, mensen die het graag ja. willen zien. En willen meemaken wat er allemaal gebeurt en gezegd wordt. Dus ook zij is vanavond in beeld uh, voor de liefhebbers. Tijdens de liedjes uh, uit Israël en van Armenië. En laten we even kijken, want Armenië die begint vanavond als eerste. Met een soepel broek, ik hoop dat ik het goed zeg. En zij zingt uh, Walking Out. Daarna komt Ierland met Sarah McFarlane. Dan een uh, uh, Nee, wat heeft er iemand over of niet? Nee, Moldavië. Ja. Met Anna Odobescu. Gevolgd door Zwitserland met Luca en Moni. Dan uh, Letland met Carousel. Roemenië met Leoni. Denemarken met Leonora, Zweden met Johan Lundvik, Oostenrijk met Panda, uh, Kroatië met, even kijken, Rocco Platjevis, Malta met Nutella, uh, Litouwen met Jurei Ketelvivo, Rusland met Sergei Lazarek, Albanië met Jodida Maliki, Noorwegen met Kena... Dan, en dan wij hè, wij de 16e, Nederland met Duncan Loren. Dat is positief 16e. Ja, eh? Dat is best wel positief de 16e, als 16e. Vind ik ook wel, want dat is mij een beetje bijgelopen hij had het vroeger strand in 16e. En zo'n ah. uh, geval blijft je pond bij. Dus als je in steen komt, heus 16e, hey, lucky number. Ja. Nou goed, eh, dit is natuurlijk ook een dijk... van de Salaam die ze gestuurd hebben. Zeker. En dan van Noord, Macedonië... Tamara, Podolska en aan als achttiende... King is. En dan zit we erop. Dan gaan we meemaken... wie er straks doorgaat... naar die finale. Hartstikke spannend. Heel spannend. Ja, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en voor de rest... Ach, uh, uh, Zoals je al zei, hè, de, de dagen die er niet aankomen. Je hebt net alles over jezelf. Wat ik trouwens heel leuk vind over dat of vond van dat Formule 1 gebeuren. Ik vind dat zo grappig. Die Assenaren die hebben zo'n gevoel voor humor. En dat zijn zo'n stuk op haar momenten. En dat is natuurlijk alweer gebleken de afgelopen dagen. Toen op de dag dat het bekend werd gemaakt in staat, Dat er twee vliegtuigjes boven zand Met de felicitaties vanuit Assen. ...en de mededeling dat ze erbij gaan zijn. Ik vind dat bijzonder sympathiek. En, en uh, uh, ik vind het heel fijn dat ze op die manier elke keer doen laten blijken... ...dat ze uh, goede verliezers zijn... ...en Zandvoort een heel warm hart moet dragen. Ja, uh, nou ja, voor de rest is er niet veel nieuws, uh, Roy. Dan gaan we naar het weerbericht. Laten we dat doen. Meer. zomer of hartje winter. Het Westkust-weerbericht luidt als volgt. Ja, het is aan het bewolken vanuit het noordoosten, maar gelukkig blijft het vandaag wel droog. De noordoosten dient matig en vanmiddag aan zee komt die vrij krachtig waaien... ...en de temperatuur gaat stijgen naar zo'n 17 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en lokaal is het licht gespetter mogelijk. De temperatuur gaat dalen naar 9 graden. Morgen is het bewolkt en uit de bewolking kan soms wat lichte regen of motregen. Maar in de middag schijnt ook af en toe de zon hoor. De temperatuur kan stijgen naar zo'n 15, 16 graden. In het weekend dan de, de zon, maar het komt ook te buien en daarbij is soms onweer mogelijk. De temperatuur schijnt wel naar 20 graden, lekker warm. Maar uh, neem dus als je naar buiten gaat of als je gaat kijken bij Max Schatten. Voor alle zekerheid, zo'n lekkere regels uh, Festival Poncho mee. Of een parapluutje, maar zo'n ponchootje is toch lekker. Daar sta je niemand op de weg. Oké, okay, nou in ieder geval de wind waait uh, zwart. En daardoor is er ons zondag in de kustgebieden wel kans op de wind van zee. Maar goed, als je bij Max Schatten staat, dan sta je in de tuin van in. Dat je helemaal geld dat was wat het weerbericht volgens Rikas Freuers. Dat was het weer. Vier en dan zand Artiest in het licht. Radio. En dit was van Artiest in het Janet Jackson, hier op ZFM Zandvoort. Ik mis haar wel hoor, die Tepirik, hier aan mijn zijde. Maar ja, over een paar weken is ze weer terug hier bij Zandvoort Lunch. Helemaal gezond en wel, hoop ik natuurlijk. Hopen we allemaal. Eigenlijk was dit natuurlijk niet alleen het artiest in het licht... maar ook het liedje van de site. Ik moet het eigenlijk wel bijvertellen... want ze zat wel heel erg graag te wachten... Op dit, uh, op dit lekkere plaatje hier op ZFM Zandvoort. We gaan eventjes met jullie wat, even kort het, uh, de agenda doornemen... wat er allemaal te doen is. Want er is genoeg te doen natuurlijk... Uh, komend weekend uh, natuurlijk de Max verstappen dagen Er zijn nog kaartjes te koop... via circuitparkzandvoort.nl en uh, daar uh, kan u kaartjes kopen... en ook eventueel morgen... vanaf uh, zaterdag uh, en zondag... gewoon lekker even luisteren... naar de zandvoortse Radio hier... op ZFM Zandvoort, want wij zenden de Jumbo-race dagen... live uit vanaf Circuitpark Zandvoort. Maar er is het genoeg andere dingen te doen... want uh, vandaag begint het natuurlijk... Het Songfestival, uh, de, de tweede... halve finale met Duncan Lawrence... en hij... Um, nu natuurlijk vanavond op, op televisie. Maar er, zijn ook, uh, er is ook een leuk evenement die plaatsvindt. Uh, Dat is bij het Wapen van Zandvoort op het Gassersplein. En daar uh, kan je live op grootscherm het Songfestival meekijken. Met hapjes, en, hapjes van het uh, huis. En heel veel gezelligheid. En er is ook uh, optredens geloof ik. Dus hartstikke leuk met Songfestival liedjes. Dus kom daar gezellig heen. Uh, verder uh, is, daar, uh, is er ook nog eens andere dingen te doen natuurlijk. Waar we het al net over hadden. 19 mei is uh, Combo Quick-Slow. quick, quick show, slow. En dat, uh, dat is de, dans, uh, de dansmiddag in Theater de Krocht... Uh, vanaf half drie. En uh, een kaartje kost 7,50 En iedereen kan gewoon vrij binnen wandelen om een kaartje te kopen. En uh, verder is er op 19 mei ook Classic Concerts. En uh, dat, uh, dat um, vindt uh, plaats in de protestantse kerk. En dat begint uh, vanaf uh, drie uur. En uh, dat kan via informatie gevonden worden via www.classicconcerts.nl Of nee, classicconcertsandvoort.nl, sorry. En uh, verder gaan we ook nog even door naar het afstudeerproject van Koen. En uh, dat uh, afst, uh, van het conservatorium. Dus dat is wel heel erg uh, leuk. En dat is ook in Theater de Krocht op 20 mei. En dat begint om half 8. En daar uh, kan meer informatie uh, gevonden worden op www.dekrocht.nl En daar uh, kan u uh, eventueel even bellen om maar te informeren hoe het verder gaat. In ieder geval, het is uh, een hele leuke muzikale middag met Country, Americana en folk. Dus uh, een soort van uh, can, uh, Americana rootsconcert, dat is wel leuk. Uh, verder ook op 25... Uh, op 25 uh, mei is er live optreden van uh, de Engelse schoolband. En dat, uh, dat vindt plaats op het Ratersplein om twee uur. En dat is jaarlijks, dus dat is altijd wel heel erg leuk. Wat ik ook nog vergeet is te vertellen. Op 24 mei is er weer kinderdisco. Vanaf zeven uur tot negen uur. Kaartjes daarvoor zijn drie uh, euro. Inclusief wat drinken en wat lekkers. En het is de laatste van het seizoen. Dus het zal heel erg druk worden. Dus... Uh, Wees er snel bij, want de zaal is vol. Dan is je ook echt vol. En tot slot 30 mei is er regenboogborrel... bij uh, de regenboogborrel Rosé aan Zee. En uh, dat vindt plaats aan Pavioen aan Zee 12 om half 6... En in ieder geval dat was de agenda voor de komende week hier op ZFM Zandvoort. Wij gaan even een plaatje draaien en dan komen we zometeen terug met Suzanne Jansen over de vrienden van Zandvoort live hier op ZFM Zandvoort. En dan gaan wij daar zeker even over praten en maakt zij weer wat artiesten bekend. De in ieder geval de artiest die er zeker bij is, dat is Luna, want die is al bekendgemaakt. op ZFM uh, Zandvoort en uh, ja, zij is natuurlijk ook een van de artiesten die tijdens de Vrienden van Zandvoort Live uh, optreedt en daar hebben we natuurlijk net als elke week uh, Suzanne Jansen aan de telefoon over om met het laatste nieuws van dit mooie evenement, Suzanne, goedemiddag. Goeie, ja, goedemiddag. ja, een druk uh, programma gaat het worden druk programma, zeker je moet me alleen even helpen, wat ik allemaal uh, genoemd heb al ja, natuurlijk, uh, de, de belangrijkste natuurlijk... Jeroen van der Bomen hebben we natuurlijk al besproken. Uh, yes. Waaronder ook Luna. Uh, we hebben Dennis van Veen besproken. Uh, wie hebben we nog even uit mijn hoofd, hoor. Ja, Het zijn er wel Yves heel Beertsen. veel al. Wat zei je? Yves Berensen. Yves, Yves Berensen natuurlijk. Uh, van Kessel. Van Kessel. Uh, en dan hebben we DJ Frank Fink. Ja. En dan hebben we afgelopen week... Uh, op Facebook bekendgemaakt. DJ Heathrow. Heathrow, ja. Die, uh, die, die, die hele jonge jongen, 15 is hij alweer, volgens mij. Ja, 15, ja. Uh, ja, die heeft al uh, verschillende uh, evenementen op zijn naam staan, zoals Bevrijdingspop, uh, volgens mij uh, uh, Sanford Alive. Dus uh, we zijn er uh, blij uh, dat hij uh, meedoet. Ja, leuk. Uh, ook leuk dat het zo'n jonge gozer is die, uh, die nou ja. op een mooi groot podium gaat staan. Ja, zeker. Daar zijn we heel blij mee. En uh, dan ga ik er nog eentje bekend maken. Spannend. Die ik ook vandaag op Facebook ga zetten. En dat is de band The Beat. The Beat. Die niet heel veel mensen misschien kennen. Maar Naomi Boon van de uh, Jengs. Ja. Of nu geen Jengs meer, want ze hebben het verkocht, maar... Die, uh, zij is de zangeris, zangeres in de band The Beat. En zij is de, de volgende artiest die jij bekend uh, maakt hier op de radio. The Beat, yes. The Beat. En uh, ja, wat voor, wat voor muziek spelen zij? Um, covers, poprock. Dus dat uh, ja, wordt swingen denk ik. En je, je echt, uh, jullie hebben echt als organisatie een, een breed uh, aan artiesten natuurlijk. Hè. Allemaal wat, wat, artiesten die met Zandvoort te maken hebben. Uh, maar ook qua muziekstijlen, dat is wel mooi. Ja, voor ieder wat wil eigenlijk. En wat hoe laat van de. Van Amsterdams, uh, Amsterdamse muziek tot aan uh, pop. Um, Duits, uh, met Luna een beetje. En uh, we hebben nog uh, zeker, even kijken, vier artiesten die bekend gaan maken. Nou, daar zijn we heel erg benieuwd natuurlijk uh, naar. Um, ja. Suzanne, hoe laat begint het evenement en tot hoe laat is het evenement? Het evenement begint om 2 uur, op uh, zaterdag 15 juni. En is afgelopen om 12 uur. Nou, helemaal super. En uh, in ieder geval, um, we houden het even kort voor vandaag. Uh, volgende week spreken we je zeker weer. Ja. Met uh, de volgende die we bekendmaken. En ik wil je weer bedanken voor je tijd en heel veel succes, hè, want het is een, uh, een organisatie. Ja, we gaan, uh, we gaan weer druk uh, er mee bezig zijn. Ik hoorde ook dat jullie trouwens nog op zoek waren naar sponsors, klopt dat? Sponsors zijn welkom, zeker. En als ik uh, wil sponsoren, waar kan ik terecht? Um, dan kunnen ze me best even mailen. En dat kan naar s.jansen.amstrandbeachhotel.nl nou, in ieder geval bedankt voor je tijd. En we spreken jullie volgende week weer. Helemaal goed. Jullie ook weer bedankt. Graag gedaan. Oké. Okay, Oké, okay. Hoi hoi. En dat was uh, Susanne Jas van het Amsterdam Beach Hotel. Zij uh, gaat samen met uh, Brigitte van het Wapen van Zandvoort... en Ram, uh, dit mooie evenement organiseren van, uh, van de vrienden van Zandvoort uh, Live. En waar allemaal Zandvoortse artiesten of artiesten die met Zandvoort te maken hebben... op gaan treden. Nou, wat willen we nog meer hier op het Badhuisplein, waar het evenement plaats gaat vinden... in het evenement hart van het, uh, de 24 uur van Zandvoort. Lieve paardje, luister naar me Want deze is voor jou Ik kan niet vaak genoeg vertellen Hoeveel ik van je hou Je staat altijd aan de zijlijn Altijd in mijn bijzijn Jouw strijd is mijn strijd En jouw pijn is mijn pijn Ik lijkt te veel op jou, pa Laat dat geen geheim zijn En ook al gingen jij en mama uit elkaar Ging ik heen en weer En viel het mij zwaar En ik weet dat het leven dat we leiden Niet voor meer is dan een droom Als nee. we vliegen En we kijken naar beneden Als een droom yes. Maar de appel valt niet Heel ver van de boom, de sofa, de zoon, slijd ik op de microfoon hey. Hey, Als ik niet volledig even de sierse van je haal, Dan zal ik langzaam sterven, dan ga ik dood een jou Als ik niet langdurig vurig met alles van je haal, Dan valt mijn hart aan scherven, dan ga ik dood een jou Voel ik mijn vader in mijn bloed, yeah. Want hij showed hem het verschil tussen het kwade En het goed gaf mij de moed om klaar te zijn Voor alles wat het leven doet yeah. Soms was het app, maar meestal was het overvloed yeah. Leerde me fietsen en je leerde me lopen Leerde me eerlijk te zijn, daar is geen woord aan gelogen Ik zal er altijd voor je zijn, pa dat zal ik beloven En ik weet dat het leven dat we leiden niet veel meer Is dan een droom als we vliegen en we kijken naar beneden Als een droom, maar de appel valt niet heel ver van de boom zo, vader, zo'n zoon ik op de microfoon hey. Als ik niet volledig eeuwig zielst van je haal, Dan zal ik langzaam sterven Dan ga ik dood aan jou, dan ik dood aan jou. Als ik niet langdurig vuurig met alles van je haal, Dan valt mijn hart aan scherven Ja, Sander de Boezelier met Sam van Dijk, de, de zoon van natuurlijk Wendy van Dijk. En uh, Sander is natuurlijk de ex van uh, Wendy van Dijk. En deze single hebben ze samen opgenomen. En uh, hij doet het lekker in de, de muziekwereld. Uh, we hebben volgende week, want we zijn alweer aan het einde gekomen van het programma. En ik wil danken natuurlijk nog even draaien als einde van deze, dit programma. En uh, we hebben volgende week, moet u maar goed luisteren, hebben we deze in de uitzending. En dat is Dennis van Aarsen, de winnaar van The Voice of Holland 2019. Right en hij komt alles vertellen, of komt, hij vertelt alles... Uh, over zijn theatertour die hij in Nederland gaat geven. Waaronder ook in deze regio. That's dus Dennis van Aarsen volgende week bij Zandvoort luncht. En uh, hiermee wil ik ook uh, deze Zandvoort Lunch eindigen. You Google triple en u bedanken voor het luisteren. Wil ik natuurlijk Peter bedanken voor het interview. Susanne Jansen. In besides... Mijn lieve collega, die uh, Dolly Tapirek, die even tijd heeft weten te maken om toch nog even het regio nieuws voor ons uh, te doen. En uh, nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn wij er gewoon weer. Morgen is uh, natuurlijk uh, onze grote vriendin Greet Vermeulen hier in de studio met haar readingen. Wilt u daar uh, wat meer uh, informatie over geven of heeft u vragen aan Greet? Stuur een mailtje naar GreetGVermeulen.nl Of volg ons toe op Facebook ZFMZandvoort... Of uh, bedoel Zandvoort Lunch. En via Zandvoort Lunch kan u daar ook een vraag stellen. En wij zorgen ervoor dat hij bij Greet terechtkomt. Of bel morgen gewoon 023-573-0393 voor de spirituele uitzending van Zandvoort Lunch met Greet Vermeulen. Morgen hier op het apparaat van 12 tot 2 uur hier op ZFM Zandvoort. Uren mij morgen weer met Greet. En um, blijf lekker luisteren naar Zandvoort, uh, ZFM Zandvoort. Want uh, Bob Nonsop gaat zo draaien voor u. Vanavond hebben we Jong Zandvoort en hebben we natuurlijk Jaap Koper met Alternative FM. We gaan hem draaien. Duncan Lawrence, we hopen dat hij doorgaat naar de finale van het Songfestival, maar wij gaan er wel van uit. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Bye bye! A broken heart is all that's left